Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. De top van Ajax heeft met afschuw gereageerd op de gebeurtenissen in en rond de Johan Cruijff Arena vanmiddag. Directeur van Halst zegt dat de ongeregeldheden verschrikkelijk veel pijn doen.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 Onderzoek naar sepsis moet meer prioriteit krijgen. Dat zeggen de wetenschappelijke organisaties van IC-artsen en interne geneeskunde... die daarvoor pleiten bij het ministerie van Volksgezondheid. Sepsis is een heftige ontstekingsreactie van het lichaam op veel voorkomende infecties... als blaas- en longontstekingen. Het immuunsysteem valt dan de organen aan. Jaarlijks overlijden er in ons land zo'n 5000 mensen aan. De initiatiefnemers willen er met hun oproep onder andere voor zorgen... dat er meer geld komt voor onderzoek.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 Dan voetbal. RKC heeft Twente de eerste nederlaag van het seizoen gebracht. Het werd 1-0 in Waalwijk. PEC AZ is geëindigd in winst voor AZ. Die club won met 3-0. En Sparta heeft de eerste thuiszegen van het seizoen behaald. En daar werd het 1-0 tegen Vitesse. Het weer. De wind neemt iets in kracht af. Het blijft vanavond droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is heel druk in de regio. Onder andere vielen op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkenveen. De vertraging is daar 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1600. Ja, 1600 afleveringen hebben we er inmiddels al op zitten. En we gaan beginnen met uh, drie nieuwe werken. In dit uur en in het volgende uur ook drie. We beginnen met David Stern. Even goed zitten. Cosmic Starlight heet het nieuwe album. Daarna Irina Gravova. Zij is, uh, komt uit de Oekraïne met het album Dedictation. Um, Dan Craig Maroni die heeft een vervolg op zijn uh, Quiet Piano-serie. En dit is uh, inmiddels alweer volume 5. De track heet Evergreen. Dan gaan we terug in de tijd naar 2020. En dan eigenlijk in het voorjaar. En dat doen we met uh, David Wright. Daar gaan we straks mee uh, afsluiten. Met uh, Beyond the Airwaves. Of ook volume 3. En natuurlijk Love Story van Robin Spielberg. Track 10. En eens even kijken. En dan ja, dat was een, een cd'tje. Die kreeg ik destijds in 2020. Binnen van Daniel en Michael. Ken uit Scandinavië. Het staan maar een paar tracks op. Dead of a King heet het. Ik heb me daar nooit in verdiept waar, wie, welke koning het eigenlijk ging. Goed, uh, Pizzolradio.info, dat is de website waar je de playlist en dit muzikale gedeelte van dit programma kan terugvinden. Verluisterplezier.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 full radio please visit my website at faithangelinamusic.com